Pagina Kuf P. 185, bovenaan de regel 7 van de zoogertekst zelf. Ot Kuf Tzaddi Aluf, 191. Hier a de Jiji Ikara. Le mechadel bar nesh lemari. Begien de ihura vishalit acht. Akra Vishorsha de almin. Vekula Kamei kilo Hashivin. De regel 7. Otkov Tzadi 1191. Hiera, de vrees. En kijk nou hoe de zoger dat opmaakt, dit woord. Dat wij zien, dat woord, naar zijn, als het ware, in zijn samenstelling. Hiera, en dan is het net of hieraat Hashem. Zit alles in dat woord. Vrees van Ash, for Hashem. Hier, i kara de vrees, die, de kern phrases is, de basis. Lemechade bar nešlemare, is dat om, um, dat uh, de mens, laat de mens, uh, is het vrezen door de mens. Laat de mens zijn meester vrezen. Begin de ihu Rav V'shalid, omdat hij zijn meester is, Rav Vishalit groot en machtig. Acht. akravishor omdat hij is de kern en de wortel van alle werelden. We hulakame en alles voor hem, voor Hashem dus voor zijn meester van de mens, alsof zij niet, niets, worden geacht. Punt. Kama de itmer. we goil negende jare ara, gashiven, zoals het geschreven staat, Zoals het gezegd werd, beter te zeggen, zoals het gezegd werd. We gooien de jare ara en alle aardbewoners, kelochaschinen, worden als niet bestaande geacht. Duidelijk, het eeuwige leven ten, ten, ten, ten opzichte van de mens die hier op aarde en alles wat er hier op aarde is, is eigenlijk bestaande uit niets. Terwijl Hashem is bestaande uit het bestaande, het eeuwig bestaande. 9. Ole Ravate bhaghu atar de ikre hira. En om te plaatsen euh, deze, om, de, om te plaatsen zijn wens op die plaats de ikre hira. Dus laat de mens dan plaatsen deze wens. Op die plaats in zichzelf die Vrijheid heet. de rechterkolom, de regel 18, de referentie van de Oud Kuf Zadi Alf. Hier ad i i i kar A a. kar. Hu. Sche adam re. Mipne jaduno? Mishum trinta ch ch rave Heikar, we haschores, 21 kool la mot. We koolen Ke een lefanave. Er belangrijk is het ook bij de zoger, dat omdat, om elk woord, elke klank te proberen naar vermogen Goed en helder uit te spreken. Doet het niet hoe welke accent je hebt: Nederlands of Hollands of Russisch of, Russisch of, of welke dan ook. Maar om te proberen dat van binnen om elke klank helder uit te spreken. Let op, in elke klank van elke letter wat wij, zoals in die woorden van de zoger. Daar zitten werelden van krachten geschuil En daarom is het bijzonder belangrijk om het zelf ook uit te spreken. Ook wanneer je de les uh, beluistert, je kan daarna of uh, simultaan, wat je wil, tegelijkertijd, een stukje zelf nabotsen, als het nog moeilijk is, omdat... Om die woorden te, le te lezen, natuurlijk zitten ze, die woorden zijn hier eh, zonder nekodoot, zonder klinkers. Maar dan, al is het maar een zinnetje na te bootsen en proberen dat uit te spreken. Je ongekende krachten zal je daardoor extra, dimensie, dimensie van krachten zal je daardoor, Hair a de freis negentien. Schei ikar die de kern is. De basis is. Is. Schadam jeremi pnei adonodat laat de mens uh, zijn meester freisen. Mishum twintig Shou Rave Wishalit, omdat Hij groot en machtig is. Haikar wa dat Hij de essentie en de wortel is, Shel Koylaulamot van alle werelden 21. Waar koning vanaf en alles wordt geacht als niets voor Hem, voor Zijn aangezicht letterlijk, belangrijk, let op, wanneer jij de woorden ook uitspreekt, dat jij een medeklinker dat uh, aan het einde van een woord staat, zoals, zoals bijvoorbeeld wat we hier hebben we gezien, uh, het tweede woord van de uh, regel twintig, rave, dat? dat aan het dan is het de tweede klank, eindklank van dat woord, is we. Nou, in het Nederlands heb, jij dit en de, heb je dan, uh, in het Nederlands wordt het doof uitgesproken. Wordt het als effe, als v, uitgesproken. Wordt uh, net als het woord brood. Ja, brood is net alsof het, aan het einde wordt het, te, brood, enzovoort. Op deze manier ook precies hetzelfde is met de klank, met de klinker v, en, en zo ook andere klanken die dan eh, die, met, die dus eh, van deze aard zijn. En daarom probeer dat niet, te, niet doof uit te spreken als raf, maar rave, ietsje v aan het einde, dat het ook uh, ruimte te geven aan deze medeklinker v, om hem een beetje zo ak, een nadruk te leggen dat hij niet doof uitgesproken wordt, rave enzovoort. Dus en dat is bijzonder belangrijk in de hele getal, om dat puurig proberen uit Bijvoorbeeld ook eh, in de regel 21 aan het einde is geschreven Schekatov. Ja, Schekatov. Ook aan het einde is ook v. Dan moeten we toch wel een beetje zo niet zo uitspreken Schekatov. Zo so, zo so zeggen ze dat. Al die al die leraren die ik geleer, bij wie ik geleerd had, ze hebben geen uh, gevoel voor dat soort dingen. Voor hen is belangrijk zogenaamd tussen aanhalingstekens, het geestelijke, de boodschap, heet, en van allerlei dingen. Maar, zij spreken dat uit, die woorden net of zij, zelfs wanneer zij in Israël geboren zijn, of de, waar wij dus, hun, hun, hun Hebreeus is veel mooier, veel, uh, kan ook uh, echt Hebreeus zijn van I I Israël, maar dan spreken zij uit, alsof zij aardappelen, vol, alsof, alsof hun mond vol aardappelen zit. En Doe er niet toe, of je een accent hebt of niet, welk accent dan ook, maar probeer dat wel keurig uitspreken, probeer ook zorgvuldig uh, omgaan met de letters van Hashem. 21 Na de punt Ochmoosje katoven 22. We houden de jaren Ara kula chashivin. Kelo chashivin. Kmo shikatova zoals het geschreven is. 22. We houden de jaren Ara en alle letterlijk bewoners van de aarde kelo chashivin alsof zij er niet zijn. Worden ze geacht? 22 na de punt. Weesim geeft zo 23, Botohamakom, Shenikra, Ira. Let op wat die zegt ons. En laat hem de mens, laat hem zijn verlangen, zijn vurig wens plaatsen. 23, boodoma, kom, zetten op die plaats, hier zegt hij, in die, diepste geheel, zetten in die plaats, op die plaats, in die plaats, die hierheid, die vrees heet. Er is een plaats, in de mens, die vrees heet. Ja, daar, let op, daar waar de, Aanrakingspunt eigenlijk is, ah, oftewel de uh, nabijheid, de meest intieme um, nabijheid tot Hashem En deze plaats moet je steeds waken over deze plaats, zoals ook Jezus zegt zoals euh, Jacob heeft dat deze kracht ontdekt van vrees, en plaatste dat aan, als het ware je, we hebben dat ook geleerd over hem, en zo is het ook deze, dit eerste euh, voorschrift, de eerste mitzwa, de eerste en het uh, belangrijkste eigenlijk, om de vrees te hebben voor Hashem, betekent de vrees zetten aan het fundament, de plaats die fundament vormt van jouw uh, bestaan. Dat deze plaats moet je zelf voelen. Nu is al, uh, weet ik tot wie ik spreek. En jullie weten, jullie hebben al getuund, jullie eigen kilim, jullie begrijpen, voelen deze plaats waar ik het over heb. Die plaats, die, daar moet je juist jouw ware vrees plaatsen. Daar moet dus alleen de vrees zijn van... Um, de vrees van schep, niet vrezen voor mensen, voor tsunami, voor uh, uh, wat er zal gebeuren nu, er komt een nieuwe, misschien nieuwe regering, wat zal het dan, wat zal het dan zijn, hoe zal het dan met Holland, met Nederland uh, gaan, met de financiële crisis, hoe zal het gaan, met mijn kinderen, met mijn Kleinkinderen, met mijn hypotheek, daar moet je plaatsen alleen maar deze vrees, voor schem, omdat het kan niet zonder vrees, want daar ervaar je, sta je, tet, -tet tegenover de eeuwigheid, en dat doet vrezen, dat doet, omdat er staat iets wat gevoel heeft, dat dit nog tekort heeft, tegenover datgene wat ongrijpbaar eeuwig is. Dat wekt natuurlijk uh, ontzag, vrees en uh, uh, wonderlijk gevoel en wonderlijke liefde ook tegelijkertijd voor deze eeuwigheid. Zoiets heeft ook een, een peuter, wanneer hij met wonden, won, verwondering naar zijn vader kijkt. Zijn vader lijkt hem groot, immens groot, en krachtig, en omnipotent, enzovoort. Laat staan hier, dat voor ons de, de ware in de ware grootte staat... Het eeuwig heet, de eeuwigheid, de eeuwigheid, dat voor onze ogen. daarom is het uh, bijzonder, bijzonder belangrijk om deze vrees te zetten op deze plaats. Die vrees heet om daar jouw wens te richten naar deze plaats. Want alleen daardoor, daar, via deze plaats, kan je werkelijk... ה próbירה דחירותהית פנושה שמה יין דיסין 42 בירא דvarim מילא דאיןו שיש גימיל אфанימ דלינקר קולונדי耶ש תריהי חלביירא תשרשמ שראק והאד מיהמ Necheshav, lehira, twee, amitit, punt. De rechterkolom de laatste regel, vier en twintig. De uitleg van woorden, melamdeinu. We worden geleerd. She-yes, ofanim dat er drie manieren zijn in de linkerkolom, de eerste regel, Hashem, in de vrees van Hashem. Scherake gaat me hem, dat alleen één van hen, één van die drie, ne geschavle hier amedie, wordt geacht als uh, de ware vrees. Twee na de punt. Alf schmidt ja re. boruhu. Vishomermits votava drie. Kideisje jiju. Banava. Wie nishmar miones gufo. O, fir. Mamuno. Dainu ir a mionashim. Shabbalam, haze. Punt. En nu langzaam ook ook behoort, let op, wanneer kan jij uh, de woorden goed uitspreken? De woorden van de Zoger, De woorden van de Kabbalah, van de Torah. Pas wanneer jij niet haast jezelf om um pagina's te doen, om um sneller doorheen te komen. Maar wanneer jij ook leest, en ook luistert, hoort, luistert langzaam, in, dezelfde, in hetzelfde ritme, waarin approximerend is, dus, eh, benaderend, bij, de bena bij benadering, dat jij eh, richt jezelf, eh, probeert dan te leven, dat op dat moment in eh, het ritme van de eeuwigheid zelf dan zal het ook je min of meer gaan lukken om ook die woorden, die letters, keurig uit te spreken. Uh, twee naar de punt. Elf. dus de eerste manier, of de eerste vorm van type, de eerste type van de vrees schemet Jaremi Kadosh dat dat uh, hij vreest van, van in het in de hele gedal van vrees heeft van vreest Kadosh Borughu wyshomermik af en naleeft letterlijk waakt over zijn voorschriften Drie. ze je heel banaf, dat zijn zonen in leven zullen blijven. Wie hier niet maar ondersgoed voor, dat hij um, beschermd zou zijn van um, de straf, lichamelijke straf. O, mama nou, of van de straf van zijn, ten opzichte, ten aanzien van zijn uh, financiën, maar maar betekent geld. Vier. Ja, en dat wil zeggen, wat betekent dat allemaal over het algemeen, als we dat allemaal onder een nummer brengen, zullen brengen. Ja, en dat wil zeggen, hier, amelashim, zobolamma zei, de vrees van voor, voor zeggen, wij zeggen voor, maar in het, in het hele getal is van. De vrees van de straffen in deze wereld, dat zijn allemaal begonnen aan tot dit type vrees. Vier naar de punt. Bed, vijf, schmidtje re, garmionersimsel, gehinnom. Punt, bed, het tweede type, het tweede type. Samit Jare, dat hij vreest, eveneens van de, voor de, zo voor zeggen we dat, voor de, maar in de hele gedal, M, is van, vreest van uh, de straffen van de hel. Vijf naar de punt. Leilo staim zes einan היר amit כי ke ino mikajem ga ira zeif mit de arm mit sworter sche elamit de am to elet at smu acht u nimt sa schituel et at u misovelit, mitoelit, atsmo. Ela hier a tiende i kara le mechadel nash le mare elf. Begindi de i hurra visjolit i kara de golf almen. We hulle kamei kilohashivin. Dertien. De aino shijare. Me barach. Me shom shu gadol. Vierde. Bachol. Punt. Vier nader punt bed, ah we hebben gezegd, let op nog een keer dat het bed, herinner je nog de bed is, en goed opletten wat dit. kijk nou naar het verschil van wat de ware leer is wat, wat de, de zoger ons vertelt, en wat de religies zeggen religies zeggen wel je moet wel, herinneren nog van de hel, de hel moet je dan uh, vrij zijn, dat jij in de hel zou komen dat is dan, zeggen: zeg, dat, dat is een belangrijkste vrees. Dat men influistert aan gelovigen, aan uh, religiegangers zijn. Gangers, dat zij moeten de, de, deze vrees koesteren bij zichzelf. En nee, kijk nu wat wij leren in de Zoger, in de Chogmat Kabbalah, in het Chogmat Ahmed, in de wijsheid van de waarheid. Let op. Vijf na de punt. Weilo Astaim en deze twee typen. Zes. En dan hier amitiet. Kijk, zijn geen ware vrees. Kie, een noem ik je maar hier amitiet amits want de mens dan niet vervult dan um, de vrees. Deze, voor, dit voorschrift van het vrezen voor Hashem, hij vervult dat niet, let op, omdat het, hij vervult niet vrijs, hij doet niet, hij leeft niet dat na vrijs vanwege, let op, vanwege het voorschrift van Hashem, niet omdat het voorschrift van Hashem is, de reden is, dat, dat de reden van zijn vrijs is, zeven, maar om de reden doelit dat smog, maar om de reden voor eigen voordeel doet hij dat. Acht, wanneer zij net blijkt dus, schet doelit dat smog was zorg dat eigen voordeel is de wortel. Waarira terwijl de frase negen janaf is. De tak is een aftakking. Om is zoveel het en gevolg in. Het gevolg is, het het gevolg is van het eigen voordeel. Voortvloeit uit eigen voordeel. Voor, voor, voordeel. Duidelijk. Dus een mens eigenlijk plaatst uh, de vrees uh, aan, de, aan zijn basis. Die eigenlijk voor eigen voordeel is. En de rest is alleen maar, is dan voortvloeit uit de, de eigen voordeel. Ella de ira kara maar de vrees die de kern is, de basis is, die le mechade, parnaar is, omdat de mens zijn meester, zou uh, vrezen so begin elfde Ravishalit, omdat hij de meester, zijn meester is Ravavishalit, groot en machtig is. Ik har de, de de twaalf almen, de essentie en de wortel van alle werelden is. Twaalf we hoelekamen en dat alles voor hem klokherschijven alsof het niet, alsof zij er niet zijn, wordt geacht. Dertien. De eindu scheeré meer barach Dat wil zeggen dat laat hem uh, dat hij zal laat hem vrees hebben voor HaKadosh voor HaShem het Barach, voor HaShem de gezegende. Mishum hu gadol om dat heya, de gezegende HaShem is groot, om um HaShel bachol en alles, over alles heerst 14 punt. We hu gadol mishum, Shehu ha-shor-sh, faf pashtim, Kole Zestin, Mitrae, al We asaf Vuhu mosheel, Bachol, Meshom, Aula Shibara Hen, En Ailionim. We hem, Achtin, Atachtonim. Nechshavim, Elefanav. Kelo, Klum. Scheinam, neikentin Mosifim, Mashehu, Almauto, Hipparah. Eh, geweldig wat hij nu zegt. Let op. 14. Na de punt. We hoeken door en hij is groot. Maar zoem ze hoe als oris. Let op. Eenvoudig geniaal wat hij zegt ons. En hij is groot omdat hij de wortel is. 15. Je me menom met pashtim koreolamot. Waarvan dat van hem worden dat van hem verspreiden zich alle werelden. Weger Lotto en zijn grootheid uh, blijkt, uh, verschijnt, wordt, nee, dat zijn grootheid verschijnt aan, uh, uh, wordt zichtbaar op, over zijn daden. Dat kan je zien aan zijn daden en hij heerst, en hij in alles. Mishum, zeventien, Shakul, Lamot, omdat alle werelden, Shabaradi, hij schiep. in het midden, heen, heen, heen, heen, heen, de heen, heen, heen, we hen achten het achtoniem, als de lacher. Nechchchavim Lefana worden geacht voor hem, voor zijn aangezicht. Keloklum, alsof ze helemaal niets zijn. Sheinam asmosifim, wat betekent dat? Dat zij voegen niets aan de essentie van de gezegende. we ze show me ravate bhaghu eenentwintig en de ikri hier a dubbelo punt Hij ik vertel dat ook schaia simle bo dat laat hem zijn hart en zijn innerlijk, zijn innerlijke organen uh, zetten op die plaats die twaalf 22, 22 die hierheid, die vrees heet. Dat de mens concentreert, moet zich concentreren op deze plaats. Dat is dan de het fundament van hem. Van hem. ook bij barach dat laat hem aangehecht zijn aan iratoit barach, aan de vrees van de gezegende 23. Barat met de wens met de Ova Gos, ova Geshek, en met een hartstochtelijk verlangen, ha im, die passen, let op, die passen, die passen zijn, waren oei en die geschikt zijn, le mit de, voor het voorschrift of voorschriften van de koning. Kijk nou hoe de intentie speelt de primaire rol in de leer van de kabala. Niet hoe wij dat doen met handen en voeten en gedachten enzovoort, maar waar moet je jouw intentie plaatsen, waar is de bron, waar moet je, eh, wat is de vrees, kijk nou hoe geweldig, na zes jaar studie, of nog meer, komen wij uiteindelijk tot uh, de, de diepe definitie van wat vrees van Hashem is. En dat nieuw pas kunnen we dat gaan ervaren. Hoe kon ik dat uh, in godsnaam um, uitleggen? Aan een beginnering zes, vijf een jaar geleden, eigenlijk in al die cursussen. Ik heb nauwelijks daarover gesproken, stap voor stap werden wij er naartoe gebracht om over die, dat soort dingen, de ware uh, instrumenten voor het geestelijk van het geestelijk werk. Uh, te gaan leren dat en te gaan dat leren hantieren. Eigenlijk is dat de kern van alles. Kijk nou naar uh, de sites en uh, forums allemaal. Wie spreekt daarover? Terwijl dat is de kern van alles. Ook op de Russische, op het Russische Forum, waar, waar, we, wat we, waar we ook aange, aangesloten zijn, hoe we hebben verschillende talen verschillende talen. Maar ook op de Russische Forum, het was heel iets anders, voordat wij echt begonnen waren met zo'n jaar meer, vijftien maanden geleden misschien zo, met de Oriense Kabbala. En stap voor stap, het is, het is net of het Um, opgewekt tot uit de dolen, Kijk nou, um, een enorme, wij zien het wel, dat met de dag komen wel nieuwe mensen. Nou. Nederlanders uh, kwamen daarbij, en niet alleen, um, onze studenten. Uh, van alle, van andere streken komen, komen mensen aan. Kijk, iemand was net uit Washington, hij heeft zich ingeschreven. Vandaag iemand heeft mij ook geschreven in het Engels, een prachtig uh, berichtje van. Dank je, Michael. Berichtje uit Australië. En dan zegt hij tegen mij. Bijzondere dank uit Australië, uit donkere, dat is zeg ik niet aan, uit de duistere Australië. Bijzondere dank, dank, bijzondere dank voor je boek dat ik herlees, lees en herlees. Ik bedoelde ook de Kabbala voor complete life management, dat ik herlees en herlees, dat het licht brengt hier in deze duistere, Australië. En zo, ik bedoel, op deze manier, want dat komt alleen omdat, eh, dat we, omdat wij in de fase zijn gekomen, dat wij eh, op een ware manier kunnen dat eh, proberen te doen, met de volledige intentie. Gaan voor 100 of het mij lukt of niet. Het is niet aan mij gegeven, staat het geschreven in de spreuken der vaderen, perkeerwoord. Niet aan jou is het om te beginnen met het leren van de Torah. En niet aan jou is om, en jij bent ook niet vrij om, het, uh, om jezelf vrij te zijn, Um, vrij te vrij waren om, de, om die te leren. Want de mens kan zeggen, oké, okay, kijk, zoveel is het te leren, nou, oh, hoe kan ik dan, in uh, godsnaam, dat allemaal uh, leren? Leuk, dus het wordt gezegd, niet, jij bent niet de eerste, jij bent niet de laatste, jij, jij, niet aan jou is het niet gegeven om klaar te komen. Alleen van boven wordt het gezien of wij klaar zijn of wij niet klaar zijn. Wij zijn gezet hier in deze wereld om het werk te doen. Het werk van Hashem te doen. Ieder, voor iedereen, iedereen op zijn eigen, binnen zijn eigen kilim. En, en nu is de tijd dat wij veel, veel intenser omgaan met ieder met zijn eigen kilim. Omdat wij ook intenser omgaan met de heilige boeken, met de zoger en ander. Kan ik nog zeggen? Ja. Ik heb uh, <coughs> gevonden een goede gematrie ja. van twee woorden ira ja. in gegenoom. Gegenoom, ja. is een 108 en ja. ira 216. Dus een ira in ira ...ziet in de GGMO. Uh, Oké, okay, goed. Uh, Luba heeft iets... Uh, ...mevrouw Lea Luba... Ja, ja. ...heeft iets uh, gevonden. Uh, we gaan door. Het is wel goed. Het is een eigen bevinding, maar... Uh, ...dat is dan jouw eigen inbreng. En het is goed dat jij, die, okay. uh, uh, dat jij nadenkt. Precies, dat jij probeert het ook via de chematria... Uh, dingen uh, wel well, kracht putten ook zoekend in deze klimaat van de woorden. We gaan verder. Uh, de regel 20. Ja, of niet? Nee, dat is volgende. Dat is wat we al gedaan En we dat vertaald ook. We gaan nu. Naar waar naartoe? Naar de volgende pagina. Naar de pagina. Koeff. Hei en Wave. 186. De regel 1. Van de zogers zelf. tekst Zelf. De regel 1, Ot, Kuf, Tzadi, Bet. Baha Rabi, Shimon, Wamar. Voi, i Eima. Voi, i Lo, Eima. En nu komt het geweldig, de geweldige, deze geweldige Ot, dat wij nu leren. Let op. Regel 1: Ot kuf zadi bet 192. Baharabi Shimon waam maar. Rabi Shimon ging huilen en zei: Woi, i lo wee aan mij als ik het niet zal zeggen. Voi ilo eima. Wee mij. Nog een keer. Voi ilo eima. Wee aan mij als ik het wel zal zeggen. Voi ilo eima. Wee aan mij als ik dat niet zal zeggen. En nu komt iets geweldigs. Wat hij zegt. Dus hij staat op het punt om een geheim, een die, diepste geheim, te onthullen aan zijn uh, leerlingen. En tegelijkertijd aan de hele wereld. En dan uh, huilt hij dat hij dat moet doen. Aan de ene kant, omdat hij dat moet doen, huilt hij dat hij dat moet doen. Terwijl eigenlijk, hij, is, hij vreest dat hij, als hij dat doet, dat het, dat het um, uh, zal niet goed uitpakken, uitpakken, uitgepakt zal worden. Dat het iets negatiefs zal opleveren. En aan de andere kant zegt hij dat uh, wij aan mij is, als ik het niet zou zeggen, want dan daar zijn wel... Daar zijn wel uh, degenen die wel dat nodig hebben om dat te horen, om um de onthullingen van hem te horen, en daardoor uh, vooruit te kunnen komen, bevaartingen kregen, enzovoort. Eén, na de punt I, ema 2. Idaun, gayavin, haie, ipayjon, Kijk wat hij zegt. Ons. I, als ik het zal zeggen, wat hij wil zeggen. 12. Twee, sorry, twee, ieder ond, dan zullen de gejaren, zullen de boosdoners, te weten komen, aiech, hoe te dienen aan hun meester. Betekent hoe te dienen, betekent in dit geval, dat zij zullen zien, weten hoe het uh, zit, in al, zit in elkaar, hoe zij uh, van hem het licht zullen kunnen ontvangen. Maar dan, terwijl zij voor zichzelf willen hebben. En daarom huilde hij. I maar als, als, ik, als ik dat niet zal zeggen, ja, bedoel, vragen, Milada, dan zullen mijn kameraden zullen dit, dit woord uh, dat zal dan dit woord zal loor gaan, verloren zal gaan van mijn kameraden. Zij zullen het niet horen. Drie. batardi, kadisha, raa -ah. de lakie, u -um machie, u -um me katrek, ve'ihie fi'r -ka Hier zit diepste geheim. Let op wat hij zegt ons. Ook dat leren dat vijf, zes jaar geleden. Aan En wat staat nog ons nog te wachten, is ten opzichte van vandaag, is nog uh, absoluut ongekend, wat zullen wij bij Zadashem leren, en, leren beleven ook, in de zorg. Drie, bataar hier de plaats in de plaats van, de ware vrees, op de plaats waar de ware vrees rust. Let op. Milara, Milara, eh, um, uh, eh, daar is uh, beneden, daar is een ira raa. Milra betekent daar is, eh, daar is, eet eh, ra, daar is een kwade vrees, beneden, daar is, bestaat nog een kwade vrees. Kijk, de lake om um de, de vrees, de kwade vrees, die, let op, die slaat en ruïneert, en aanklacht, klacht aan, we ijie het op, en, en zij deze vrees, vier rezoa is al is een de zwijp, le alka om de boosdoenders ermee te slaan, Kijk wat hij zegt ons. En natuurlijk daardoor was hij dus natuurlijk niet, eh, was hij voorzichtig om dat geheim wat hij nu gaat ons vertellen, om dat onthuld te, te, te, te onthullen. Om ook geen schade te doen aan, aan die anderen. Want aan de ene kant zullen zij dat aangrepen, de manier om licht aan te trekken, maar omdat zij, let op, omdat die boosdoeners weten niet hoe, willen ze willen niet werken aan zichzelf. Wat is de boosdoener? Hij hey, wil niet werken aan zichzelf, maar wil het wel ontvangen. Dus wil niet werken, maar ontvangen. En daardoor zullen ze schade oplopen, duidelijk, omdat willen ontvangen, als ze weten nu, zullen wij te weten komen hoe men het licht ontvangt op een, welke wat hij ons zal vertellen, dat geheim wat hij wil en moet aan zijn kameraden vertellen als zij dat te weten komen dan gaan ze dat, zullen zij dat proberen misbruiken zullen ze proberen dat op deze manier dienen Hashem, als het ware, door maar zonder zichzelf te Corrigeren zonder, zonder het werk te doen, Eran alleen maar het licht willen ontvangen. En dan zullen ze de klapen van de zwijp ontvangen. Dat is wat hij ons nu eigenlijk zo so, uh, de zoger ons dat in, bij monden van Rabbi Shimon uh, vertelt. Uh, Hasulam de rechterkolom de regel één uh, de referentie van de oud koof zat hij bij 102 en negen toch Baha Rabi Simon Wehule dubbele punt Baha Rabishimon. Twee, wel maar. Oi, imomeer. Oi, imloomer. Bacharabishimon, Rabishimon ging huilen. Twee, wel maar en hij zei. Oi, imloomer, wee mei als ik het niet zeg. Oi, imlo. O, oh, sorry, wei aan mij als ik het zeg. O, im lomer, wei als ik het niet zeg. Punt. Im drie omer, ja, du hoor is er im echte Indien ik zal dat als ik dat zeg, ja, doe, dan zullen de boosdoeners weten, Echla laat laten nam hoe te werken voor hun meester. We vier lomer, ja bedoel we het had En als ik het niet zeg, zal dat woord verloren gaan van mijn kameraden, zullen ze dat niet horen пункт ки 5 гамаком шаира гагдуша ашура ежкнегда зе слымата ир ара а шимака ва големет умастина зе вирицуа лега кот эт Kijk wat die zegt ons. Kiebama kom, want op de plaats, in de plaats, eigenlijk, vijf, daar waar de heilige vrees rust op. Lek daar, daar tegenover, let op, beneden, daar is ook de irara, de, het, de kwade phrase. Zes. Schemake, die slat, en ruiniert, en anklacht. Zeven. We hier het zo, en die is, de, de zweip, kot et om de boosdoeners klappen uit te deelen. Zeven, kijk nou wat we deden. Zello, ja, asai Het ene tegenover het andere heeft Hashem geschapen om, om de feedback te hebben met de schepping, met zijn schepping. Om hen ook te richten naar het einddoel. En daarom, alle, daarom alles wat uh, gebeurt, alles wat er gebeurt, gedurende de hele, alle zesduizend jaar, let op, van de schepping, is alles, alleen maar, let op, één en al de weg naar de volmaaktheid. alle zelfs fouten die worden gemaakt, Oorlogen, wat er ook is. Het is allemaal correcties. Correctie is ook vooruitgang. Eigenlijk Als een mens komt in een ziekenhuis. En uh, bij hem worden operaties gedaan. Zielig en, en, en, enzovoort. En dan wordt dat afgesneden. Van hem weggesneden en dat. Oké, okay, het is... Uh, ja, maar natuurlijk dat hij niet geluisterd heeft naar het gezond verstand enzovoort. Dat hij eh, zoveel jaren gerookt had. Het weer nieuw, en nu zijn longen, iets van zijn longen wordt weggesneden. En nogmaals nog van alles. Dat hij eh, gegeten had geen goede dingen. Natuurlijk was dat... Dan kan je zeggen, oh dat was slecht vroeger dat ik dat zo gedaan had. Dat, dat, dat, dat het lijver nu kapot is of wat dan ook is. En nu moet je dan geopereerd worden. Natuurlijk kan, dat, dat is het jammer en zo. Maar ook dat is correctie. En zelfs als een mens dan zal doodgaan, Godverhoede, door die ziektes, door wat hij nu. Uh, ook door de operatie zal er niet verder kunnen uh, opgeknapt worden. Ook dat is correctie. Alles is alleen maar correctie. En alles is alleen maar vooruitgang. Onthoud dat erg goed. Wat er ook gebeurt, is van boven gezien. Alles is absoluut oorzakelijk. Uh, uh, van de ene uh, reden, van de reden komt een, uh, een, een gevolg, een noodzakelijk gevolg. Dan dat gevolg wordt tot een nieuwe reden. En dan komt er een nieuwe tweede gevolg en zo gaat het verder. Maar omdat wij al die redenen, al die opeen, volging van redenen, gevolg, redenen, gevolg, eh, oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg, niet, geen notie hebben, daarom lijkt het ons dat het iets wat onrecht, onrechtmatig is in het bestaan, hoe kunnen dan de kinderen eh, de, de dupe worden zijn door, door wat er allemaal gebeurt, oorlog enzovoort, en allerlei andere dingen, omdat wij kunnen dat niet, eh, al die keten van oorzaak, gevolg kunnen we niet inzien. Maar van boven, Hashem weet precies deze oorzakelijkheid terug te eh, koppelen naar al die oorzaken en gevolg. 7 na de punt. De haïnu 8 le sham. al avonatheem. Wat betekent dit? Hij helpt ons nu in de vertaling al om ons een beetje te verklaren, even in het kort. Uh, wat betekent dat dit? Dat deze vrees, de kwade kwa, de vrees dat die, die tegenover de heilige vrees staat is om bedoeld om die boosdoeners een zwijp tot zwijp te zijn voor de boosdoeners, wat betekent de heine dat wil zeggen la ni sham, alle tegen, dat wil zeggen om hen te bestraffen voor hun zonden, voor hun zonden, voor, voor hun overtredingen. Acht. Naar de punt shelo jadu u harishayim. Eich lehi par, eich lehi par ter mina na de punt, welke en hiera me legeloot en daarom was hij Rabbi Shimon freesde, hij frees, om dat geheim te onthullen, 9. Nee, Kedei shalouja doe opdat zij niet de boosdonners, opdat de boosdonners zullen niet te weten komen. Let op. Echle hippater. Minonashim. Hoe te vluchten, hoe te ontsnappen, hoe zich los te peuteren, los te maken van de straf. 10. Kedei shalouja doe Let op, wat hij zegt ons. Want, waarom? Want de straffen, de bestraffingen, zijn hun zuiveringen. De bestraffing van uh, een boosdoener, oftewel, een bestraffing van een zonder, is eigenlijk dient ter zuivering van hem, je, om hem te zuiveren. En niet als uh, en niet als uh, straf zoals men uh, dat doet om iemand te bestraffen uh, om om gemeene bedoelingen, maar om opbouwende redenen. Bij jura dwarim Romez base. Scheinuja holle twaalf legalot Bamakom aze. Ed dwarav Bamiluim, Bamiluam. Mipnei der schemit jare. Kijk nou, wat hij ons nu vertelt. Dus niet dat hij niet wil vertellen uh, aan dat geheim om zij niet te laten weten. Het is alleen voor kabbalisten bedoeld en niet voor de anderen. Niet dat is de bedoeling. Goed opletten. Niet om iets te, uh, te spelen in, uh, in een uh, geheim, geheimzinnigheid. Geheimzinnig te doen. Let op. Dat op wat, wat, wat de bedoeling daarvan is. Biuratwarim, de uitleg van woorden, Rommers basé, hij zinspeelt daarmee. Shinouja holde galo dat hij kon niet onthullen dat, oh hij kon het niet onthullen in deze plaats. De woorden zijn woorden in hun volheid. Waarom niet? Mipnei dertien schemitjare, omdat hij eh, vreest. Pselot lazik om niet, vreest om geen schade, om geen schade te brengen aan de boosdoeners. Dus, als zij dat vertelt, dan zullen zij schade kunnen oplopen, die boosdoeners. Kijk nou hoe, hoe geweldig het is, wat hij ons vertelt. Zij zijn toch boosdoeners? Nou, laat zij dan crepieren, laat zij dan, laat ze dan uh, schade oplopen. Duidelijk, kijk nou, hij juist dat is wat hem zorgen baart. Dat zij God voor goede schade kunnen ondervinden van zijn woord. Al is het, let op, al is het ook voor hun eigen bestwil. We hoe, let op, Ki veertien balen galot kan eigenlijk het pa We lo vijftien lingoal Baylana de mafta. Je zé, je gashair, ze ze je rak leotam. Ze kwartik knoop hinaad et zada tovara. En nu absolute absolute aandacht. Wat hij nu zegt. Dat zal an ook zien. Waarom aan ons is het new pas. Onthuld wordt. Ook al nieuw ook nieuw Op dit moment, wanneer hij vertelt, Rabbi Shimon Bar Yochai, aan zijn kameraden, die nu wel in staat zijn om te horen, om, prof, om daardoor uh, deze als zegening te ontvangen. Waarom ook wij nieuw in, uh, nu, nu ook op hetzelfde mo moment wordt aan, ook aan ons gegeven dat, net zoals wat hij meent te vertellen of wil te vertellen, wil nu vertellen aan zijn kameraden. Let op. We hoe, en dat is, Kibale Galoot, want hij kwam nu om te onthullen. Eigenlijk de berg bij het zaaien hoe aan te hechten aan de boom des levens. Velo heeft in lengoa baolam en leolam en om niet nooit uh, aan te raken bij land de mafta. De boom, de, de boom van de dood. She ze je haar dat dat, alleen kosher kan zijn. Zie dat, dat dat alleen geschikt is, geschikt zal zijn of kosher zal zijn. Alleen zestien. Leotam. alleen voor de heinen. Schik kwartje knopje naar deze dat die. De, die het aspect, de boom van goed en kwaad, hebben al gecorrigeerd. Kijk nou voor wie is de, deze boodschap van Rabbi Shimon geschikt is. Wij die dat leren nu, zullen van wat hij nu vertelt, kunnen dat... Uh, daardoor ook van dezelfde hoogste correctie gebruik maken. En voor uh, ons, aan ons, zal het niet uh, zich manifesteren zoals aan de boosdoeners: dat het voor wie het voor wie dat als de zwep optreedt, als de zweep als de kwade vrees, die de, de boosdoener slaat, en aanklaagt, enzovoort. Zie je dat, dat ook de mens die de zoger leert, moet ook stap voor stap zichzelf opbouwen, in de zin dat, al zijn wij nog niet klaar zoals zijn eh, naast leerlingen of kameraden. Maar omdat wij al onderweg, onderweg zijn, omdat wij de intentie hebben om lichma te werken, om boven het verstand te gaan, om het bestuur van Hashem te rechtvaardigen, van hem die rechtvaardigheid, hij is tzadik, en omdat wij ons proberen aan te hechten aan dit tzadik, via zijn leer, via zijn lettertjes, dan worden ook wij tzadikim genoemd, ook, ook wij worden dan rechtvaardigen genoemd. Duidelijk, niet dat wij al klaar zijn, maar omdat wij al ons met hem verbonden zijn, worden wij ook zo genoemd, net zoals wat gezegd wordt, wie zich aanhecht aan Baruch, aan hem die gezegend is, die wordt ook Baruch genoemd, gezegend, en zo ook wij dat doen op deze manier, als wij ons, eh, wanneer wij ons aanhechten, aan hem die heilig is, Alleen Hashem is heilig, en geen mens is heilig, op zichzelf genomen, dan worden wij ook heilig genoemd, duidelijk, dus het is, betekent dat ook, dus, um, hierdoor kunnen we zien, dat het ook voor ons is, aan, voor ons, is, aan ons is weggelegd, omdat, Constructief, constructief te ontvangen wat Rabbi Shimon hier uh, wil vertellen aan zijn kameraden. Zeventien <mys> na de punt. <tekst> Awal jere Shaim, Shaod lotik nu et achet achten schel, ets hadda tovara asur lahem hemle da ze, zeventien. Ge La mol mikoden behoula avodot twinder. Achtshij taknuet achet de eetsaad. En nu dit absolute geweldig wat hij ons nu zegt. Elke woord probeer te horen wat hij zegt. Awaar is aim Mardi boosdoeners. Schiet lotiek nu achet die die de zonde van de boom van goed en kwaad, nog niet hebben gecorrigeerd, in zichzelf natuurlijk, als la -hem da zei, het is verboden voor hen, om dat te weten, te komen, 19, let op, let op wat hij zegt ons verder, ik want zij moeten, zij dienen, eh, eerst, hard werken, in al hun werken, wat, ze, wat in al het werk van Hashem, twintig, aad schiet nu, totdat zij, de zonde van de boom, van goed en kwaad, de boom van kennis, van goed en kwaad, gecorrigeerd zullen hebben, duidelijk, en wij zijn al, flink, onderweg, om, ieder bij in zijn eigen kilim, om deze zonde, te, gecorrigeerd te hebben, wij zijn, wij hebben dat zo goed, omdat wij steeds boven het verstand gaan. Het is net alsof wij hem helemaal hebben gecorrigeerd. telkens wanneer wij gaan boven het verstand, dan is het bij ons natuurlijk nog niet uh, of dat wel gecorrigeerd of helemaal uitgecorrigeerd of niet, moet ons niet interesseren. Het werk moet ons interesseren en niet de beloning. Het werk moet onze beloning zijn en niet de beloning, andere beloning die uit dat werk, als gevolg van het werk, uh, ontvangen zou, zou worden. 20, naar de punt. Weet je zaken zijn? 21, Gambo Katoef. Ben je slaag je door, we lokaag 22 wa ga En let op, en der, iets dergelijks, en dergelijks, dergelijks zoiets dergelijks vinden wij ook in het uh, Heilige Schrift. Ja, toedbeid na de zonde van Adam, herinner je nog, dat Hashem heeft hem, of hem uh, verjaagd uit, uit, uit het paradijs, waarom? Want dan staat geschreven ook de reden waarvoor. Waar, waarvoor. Penny schlag, Penny opdat hij zijn hand niet zou uitstrekken, en zou ook nemen van de etschaim, van de boom des levens. Waar En zal eten daarvan en zal leven voor altijd. Dat wil zeggen, zonder, zonder correctie te hebben, zou hij dan na de zonde, zou hij dan weten hoe, zou hij dan grepen aan de boom des levens, zonder correcties. Daarom, Hashem heeft hem, hem, hem, uh, heeft hem, zijn vrouw, heeft verjaagd van het paradijs. Dat is parallel met wat we hier leren. 22. Naar de punt. Sahar Shehata 23. Adam mm bij het Sadaad. Koresh. Mega Eden. We gaan Sahar Shehata 24. Bij het Zechayim. Wie hier leulam? We nemen Sahap Gam. Sahar 25. Bij het Kijk goed, hij gaat het ons uitleggen. Shahar 22, want na de zonde van Adam, 23, aan de boom van de, de kennis van goed en kwaad, Goresh wordt hij, werd hij verjaagd van het paradijs. En kijk nou, hij spreekt nu niet van, van Hava dat, dat zij heeft dat gedaan, maar Adam, hij heeft dat gedaan. Aan hem werd het opgedragen om niet te eten van, van de boom. Ja, zij heeft hem verleid, maar hij heeft dat wel... Um, zij werd verleid en zij had hem dan gegeven, maar hij moest niet verleid worden door haar. Dat na de zonde van Adam in de, aan de, uh, in de kwestie van de boom, aan de boom, des, van het, aan de boom van kennis, werd hij verjaagd van het paradijs, Michachaars uit de voorzorg, dat, uh, omdat het gevaar bestond, dat hij zo aangrepen het op, dat hij zich zo aanhechten, letterlijk, aan de boom, le boom van het leven, de boom des levens, en zal al voor altijd leven, want dan, daar is geen klipot. Dat is de boom des levens, dat is wat wij ook leren hier, in onze studie eh, zowel in de Zoger als Etschayim en alle dat, wij leren ons aan te aan de boom van het leven we nemen ze maar wij dus corrigeren ons eh, lichma we nemen ze en het bleek dus dat wat zou dan zou zijn zou, wat, wat zou dan zijn dan zou hij, dan zou de schade die hij aangebracht, die hij opgelopen had, die opgelopen was, aan de, aan de zonde van de eten van de boom uit de boom van goed en kwaad, aan de boom van de kennis, 25, zal voor altijd blijven zonder tikkun, zonder correctie. Zie je, het Hashem is niet omkoopbaar. Is niet omkoopbaar. Eigenlijk, als mens zondig moet je wel gecorrigeerd worden, en dat is zijn zuivering ten behoeve van de mens zelf. ik de volgende link, de linker kolom de eerste regel. Big day shloya bat miatsadiki Gila Remes. En nu kijk wat hij ons nu zegt, dus om, kijk, hij heeft nu een dilemma, Rabbi Shimon, ja, aan de ene kant, moet hij wel vertellen aan zijn kameraden, want dan, dan zou het anders zouden ze niet weten hoe, hoe, het diepste geheim van hoe aan te hechten aan de boom des levens. Maar aan de andere kant is hij ervan bewust, dat dan zouden ook de zonders grepen aan dat geheim, om zonder werk te doen, zonder correcties te doen, net zo even min als uh, zoals het in het geval van Adam het uh, ge uh, geweest was, dat zij zouden, zouden dat aangrijpen en zouden, zonder correctie zullen zij eh, eh, het eeuwige leven ontvangen. En daardoor zou Rabbi Shimon geen goede dienst doen. Dus dat is zijn dilemma. Hoe zal hij, hoe zal hij dan deze di dilemma oplossen? Let op. Oliek haken de ronde reikel en de linkerkoolom. Bij linker wilde ik balen op dat, eh, de op dat dit geheim, op dat dat woord niet eh, verloren zou gaan van de Rechtvaardige. Uh, van de tzadikken. Wat heeft hij gedaan? Let op. Gila hadewar Heeft hij. Rabbi Shimon. Hij onthulde dat aan. Hij onthulde dat. Op um, Op de manier door een hint te geven, dus niet, onthuld, niet in een onhulde onthuld, manier, niet op de onhulde manier, niet evident, niet uh, expliciet, maar eigenlijk impliciet, eigenlijk op de manier dat alleen hij die al kilim daarvoor heeft, iemand die, hij die, alleen de rechtvaardige, die al gezuiverd is, dat die, alleen die kan uh, ontvangen deze boodschap van Rabbi Shimon. Kijk nou wat wij hier, wat wij hier tegenkomen, een staaltje van uh, principe van de uh, manifestatie van de uitwerking van de, het principe van overeenkomst naar regens. Deel, alleen iemand die uh, deze, en daarom is de Zogar ook in het algemeen op deze manier geschreven, dat alleen iemand die overeenkomst naar eigenschappen heeft, alleen iemand die een ontwikkelde in zichzelf al, um, bij zichzelf al een waarnemingsapparaat heeft ontwikkeld, om die speciale golflengten van het heilige. Te ontvangen, alleen hij kan dat ontvangen. Anderen kunnen dat niet ontvangen. En daarom is de zoger eh, het leren van de zoger, zie je dat, kan geen schade toebrengen aan wie dan ook. Alleen het goede. Kijk, als bijvoorbeeld, en daarom leren zij ook niet de zoger, duidelijk, omdat men heeft, ze hebben dan niet, men heeft niet de geliem daarvoor, men heeft niet de uh, radars daarvoor. De uh, ontvangst, men heeft die, men kan zich niet instellen op die golflengten van de zoger om met die boodschappen die hier verhuld zijn om die te ontvangen. Nu begrijpen we waarom zoger is um, op deze manier uh, opgemaakt. Maar in onze tijd, let op, in onze tijd, eh, want oh, in die tijd, toen de zoger geschreven was, was het noodzakelijk om deze op deze manier te schrijven. Natuurlijk ook nu tot nu toe en altijd, tot ik maar te kon, zal zoger natuurlijk geldig zijn op deze manier. Want er zijn al altijd boosdoeners die alleen maar die zondigen en die willen zonder zonden, zonder die zonden gecorrigeerd te hebben, in de eerste rij, voor een dubbeltje in de eerste rij komen, gaan zitten. En daarom is ook eens op deze manier geschreven. En terwijl, dan kan je zeggen, nou, en, en Ari en de boom des levens, ook daar, het is wel geschreven in de heldere taal, maar de taal is ook weer de taal van de kabbalistische taal. Ook dat kan men niet begrijpen, uh, zonder eerst een zekere correctie, uh, zonder eerst jezelf uh, innerlijk in te stellen. En dat kost uh, kan, jaren, kost natuurlijk, omdat eerst uh, zichzelf te zuiveren en opbouwen, om het in staat te zijn om het op een constructieve, opbouwende, zuiverende wijze te ontvangen.